Drie uur. Dit is Lieslotte Thomassen met het NOS Journaal. Wie graag in een café of restaurant wil werken... heeft alle kansen om een baan te vinden. Volgens de horecabranche zijn er in de horeca tot 2025... 100.000 mensen extra nodig. Dat komt onder meer doordat er sinds het einde van de economische crisis... veel cafés en restaurants bijkomen. Daarnaast hebben de groeiende welvaart en de vergrijzing geleid... tot veel meer vrije tijd en geld... Mensen eten steeds vaker buiten de deur of laten een maaltijd thuis bezorgen. Bij een botsing op de N34 bij Borger in Drenthe... zijn vanochtend twee mensen om het leven gekomen. Het is een man van 50 uit Emmerkompaskum en een man van 70 uit Emmen. Volgens RTV Drenthe zaten ze samen in één auto de man die zaterdag in Heerlen werd aangehouden... vlak voordat PVV-leider Geert Wilders daar kwam flyeren, was gewapend. Dat bevestigde Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De man had twee messen en een bel bij zich. Bronnen zeggen dat de man bekend staat als een verward persoon... en hij is door zogenoemde voorverkenners herkend en aangehouden. Wilders zei zaterdag dat hij van de autoriteiten te horen had gekregen... dat de man hem iets wilde aandoen. Dat heeft de NCTV nog niet bevestigd. Oud-vicepremier Bemba van Congo wil 69 miljoen euro schadevergoeding van het internationaal strafhof in Den Haag. Bemba werd vorig jaar vrijgesproken na tien jaar vast te hebben gezeten in Scheveningen. Zijn advocaten eisen de vergoeding voor de jaren die hij onschuldig vastzat en voor de juridische kosten. Bemba was in 2010 een belangrijke tegenstander van de toenmalige Congolese leider Kabila. In 2016 werd hij veroordeeld tot 18 jaar cel... voor verkrachtingen en moordpartijen door zijn militie... in de Centraal-Afrikaanse Republiek. In hoger beroep werd hij vrijgesproken. Het weer, buien, soms met hagel, natte sneeuw en onweer... en zware windstoten, het wordt een graad of 7. De komende uren wordt het rustiger. Morgen bewolkt met vooral in de avond veel regen. Het blijft hard waaien en het wordt een graad of 8.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 een disco klassieker aan het begin van uur 2. You're Phil Oki and Together in Electric Dreams. 8 over 3. Goedemiddag Zandvoort. Zaterdagmiddag of maandagmiddag voor de mensen die de herhaling beluisteren. We zijn er weer uur 2 met daarin de volgende onderwerpen. Nou, Natuurlijk hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Daarnaast natuurlijk rond de klok van half 4 de evenementenagenda. Want er is weer van alles te doen in en rond ons prachtige dorp Zandvoort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 I wasn't looking for someone that night. No, I was never. feeling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 We hebben wel een paar mooie acties gezien van Jesse, van Nigel, van Salim. Hij is een mooie schoten, maar de keeper is ijzersterk. Hij, hij bokst ze allemaal weg. Verder hebben we, kenmerkt het spel zich wel een klein beetje door de slordigheidsfoutjes van twee kanten hoor. Maar gelukkig hebben wij nog steeds Jurien Mans die, uh, die met zijn snelheid alle gaatjes dichtloopt. Op dit moment een aanval van Salim. Salim die wordt gevloerd, ja, net buiten de 16 helaas. Het is dus een vrije trap voor ons. Het spel ligt nu even stil. Hey, Jan, Jan, ja, Jan zeggen, het weer is, ja? even een tussenvraagje. De tweede helft hebben ze wind tegen. Uh, wat is dan ja. het advies om uh, hoe ze moeten gaan spelen?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 Oké, okay, nou, daar wist ik heel veel uh, sterkte uh, daar uh, verder, uh, Jan. En uh, we komen straks voor de tweede helft bij je terug. Ja? Uh -oh. Net weer een schot van berg en het kiept spukte toe. jammer zo. Hmm. Jan, we komen zo meteen voor de tweede helft bij je terug. Dankjewel voor dit moment, Jan van der Leden, daar in Zuidoost-Beemster. En dit is een uh, verzoekplaats, Robert-Jan. Vertel. Vertel. Ja, deze werd aangevraagd. Oh ja, over de grens, hè? Ja, over de grens. Black. En The Wonderful Life. Nou, we draaien met plezier.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 En op 29.03 is de opening van de expositie Frisse Wind, waar we het net ook al over hadden, van Ada Brettveld in het Zandvoortsmuseum. Museum. En dat is om 4 uur middags, die 29 maart, de opening van de nieuwe expositie Frisse Wind van Ada Brettveld. En dan gaan we naar het sportweekend van maart, op wel 30 en 31 maart. Eerder in het programma al gezegd, er is nog, u kunt ze nog inschrijven tot en met de 18e. Allereerst natuurlijk hebben we dan op de zaterdag de 30 van Zandvoort. Een gigantisch mooi wandelevenement. Van morgens 8 uur tot middags half 6. En kijk voor meer informatie even op de website wwzandvoortsequiren.nl ww.zandvoortsequieren.nl. Dan gaan we naar een dag later. Dan is het tijd voor een tweetal gigantische evenementen die zondag in Zandvoort.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 Zo was het toch even tijd voor uh, klassieke muziek, zo op de zaterdag, uh, Albert Jan. Ja. ja, toch. En we hebben altijd klassiek op de zondag, hè? Tussen I zeven en 97. Ja, in de heel mooi, heel mooi, heel mooi. Samenstelling en presentatie in handen van Ruud Janssen. Ja hoor, de Mr. Blue Sky. Uh, de single, uh, inderdaad. Uh, uh, <laughs> ik kom er even niet op. Oh ja, van ILO. Hoe kan ik dat vergeten? Toch. En waar staat ILO voor? Electric Light Orchestra. Meneer Harms, u scoort weer. Ja? ja. Oké, okay. heel goed. Nou, we gaan nog eentje draaien en dan gaan we weer naar Zuidoost-Bengster toe. De tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag met Jan van der Leeden... die daar voor ons aanwezig is. En die ene plaat, dat is deze van Tina Turner. And the men are all the same You don't look at their faces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 En alle freefight, de bal wordt gespeeld. Alle freefighten zit zitten tussen. Dus de bal gaat niet meer terug. zo'n Berg kan de bal niet aannemen. Er zit iemand in zijn rug. De spits wordt nu goed afgedekt door Milan. Berg bij de hele kant. Rico dat doet van de burg. En... Het is een beetje.. Het wordt een beetje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 Ja, we hebben absoluut over. Kijk, daar houden we van. Je wordt op 80 aan het claimen, dus schreeuwen. Ja, die weet dat hij op de radio komt natuurlijk. <laughs> ja, ik ben maar even. Ik ben maar even verderop gaan zitten. Ja, doe je goed. <laughs> Oké, okay, uh, hoe, uh, hoe lang hebben ze nog te spelen, die tweede helft? Uh, we hebben nu de achtste minuut. Oké. Okay. Dat is nog bijna uh, 35 minuten. Oké. Okay. Dankjewel Jan voor uh, dit moment. En uiteraard komen we in het volgende uur weer terug bij Jan van der Leden. Tussenstand 0 tegen 1. I broke a couple hearts and I'm wearing my sleeve My mama always said, do your troubling? and And now I wonder, could you fall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 Rush up on them, I can tell they like me. You know all the money, my try to swipe me. Not that he could afford to ice me. Tell him that's a batch from me bitch, and now you're your airy. But the more bad bitches, then the more merrier. Baddies to my left and to the right, a little scary. Dude, boy, tell me can you handle all this terrier? Uh, a million, I'm getting my billion. Greatest of all time, 'cause I'm a chameleon. I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 Zo warm je alvast een klein beetje op voor de zaterdagavond. De stappersavond van de week. Deden we met uh, deze single van Little Mix en Woman Like Me. Acht minuten voor vier uur, Albert Jos zit tegenover mij en heeft nog een bericht. Ja, uh, dat geldt voor velen die uh, het carnavalsfeest in het zuiden des lands hebben gevierd. Maar daar heeft uh, het uh, sportcafé in Zandvoort iets op gevonden onder de mond van Après Carnavalsfeest.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 Hell, we, we may be losers, but we'll never...